Langs de Lijn met Gio Lippens. Goedenavond, dit is langs de lijn op een onvervalste voetbalavond. Op vrijwel alle niveaus worden nog gespeeld als verlengstuk van een spannende competitie. Zo zijn de play-offs om het laatst beschikbare ticket voor de Europa League begonnen. Eerder vanavond won NEC al met 3-2 van Vitesse. En in Waalwijk staan RKC en FC Twente bij rust gelijk met 1-1. En naast de play-offs is er ook na-competitie die beslist over promotie en of degradatie. De Graafschap en VVV proberen ook volgend jaar nog te spelen in de Eredivisie. De Graafschap speelt... De doelpuntloos gelijk bij Den Bosch. VVV is nog bezig in Friesland tegen Cambuur, Leeuwarden, Henkok. We hebben drie minuten gespeeld in de tweede helft. Twee memorabele momenten in de eerste helft. Een grote kans van Novor voor de VVV. En een schot van Bakker tegen De Latten. Bakker speelt voor Cambuur. 0-0 nog. Er was meer voetbalnieuws vandaag. Pieter Huistra is ontslagen als trainer van FC Groningen. Volgens FC Groningen kon het zo niet verder. Het vertrouwen was weg. Het is duidelijk, hè? de tweede seizoenshelft slecht. Uh, nauwelijks punten gepakt geëindigd op de 14e plaats. En één ding is zeker, er moest wat gebeuren. Op deze manier kon het simpelweg niet, niet, niet doorgaan. Nog een ontslag vandaag. Technisch directeur Fouke Boy van FC Utrecht werd ook aan de kant gezet. Straks meer daarover. En Edwin Cornelissen bericht over de eerste dag van het EK-turnen voor landenteams. Straks een reportage. Het was een roerige voetbaldag. Een ontslagen technisch directeur, een ontslagen trainer en een nieuw aangestelde trainer. Genoeg te bespreken dus. En ik doe dat met Arno Vermeulen. Arno, goedenavond. Gio, goedenavond. Laten we met het laatste beginnen. De aanstelling van Dick Advocaat als trainer van PSV. Dat is nauwelijks een verrassing, toch? Nee, dat was al een tijd uh, bekend. Het duurde eigenlijk wat langer dan we misschien wel dachten... voordat de handtekening echt werd gezet. Ik dacht nog even zou die wachten of ze wel of niet in de Champions League gaan. Maar oké, okay, ze gaan niet en hij komt toch. Dus dat zal de reden niet geweest zijn. Maar het was alles bij elkaar, zeker geen verrassing. Nee, is het een directe keuze voor de ervaring, het aanstellen van advocaat? Ja, uh, absoluut. Hè. Advocaat, uh, bijna 65 jaar. Dat wordt hij in dit uh, najaar. En natuurlijk een, een lange loopbaan. Uh, ik denk zeker dat ze ervaring zochten. PSV heeft een talentvolle selectie spelers. Dat zegt iedereen. Als je naar die groep kijkt, dan zie je dat er mogelijkheden zijn. Het kwam er afgelopen jaar uh, nou, weinig uit. Met advocaat moet dat beter kunnen. Hij is een typische resultaattrainer die de afgelopen jaren... waar hij ook werkte, eigenlijk altijd het maximale uit de groep spelers haalde. Prijzen heeft gewonnen. En nu met het Russisch elftal weer naar het Europees kampioenschap gaat. dus als je al garantie op succes zou hebben in voetbal. Want dat is, wel, dat is eigenlijk wel onmogelijk. Dan kom je met hem wel behoorlijk in de buurt. Dus ja, het is heel veel ervaring. Het is iemand die nou ja, blijkbaar nog graag terug wilde naar Nederland. Hij tekent voor een, voor een jaar bij een club... waar hij eerder al succes had en heel plezierig heeft gewerkt. Ja, dan is dat advocaat wel bekend als een trainer... die niet echt heel gemakkelijk delegeert. Kan dat nog problemen opleveren in Eindhoven? Uh, ja, omdat het natuurlijk wel de bedoeling is dat hij de assistenttrainers die bij PSV werken in de, in de keuken laat kijken. Hè? Ernest Faber en Filip Cocu zijn kroonprinsen binnen PSV. Zij moeten in de toekomst, als het goed is, het technisch beleid gaan bepalen. Advocaat is dan de man die ze komend jaar aan de ervaring zou kunnen helpen. Hij zal het zeker van plan zijn. zal ook afgesproken zijn. Uh, ik ken advocaat wel als iemand die normaal gesproken niet zo snel iets uit handen geeft. Hij zit er altijd wel heel erg bovenop. Als hij training geeft, dan heeft hij ook echt training. Is hij voortdurend uh, zelf aan de gang? Houdt hij alles goed in de gaten? Maar oké, okay, uh, hij zal iets moeten afgeven en hij zal ze vooral veel uh, moeten leren. En dat zullen ze ongetwijfeld doen. En dan na een jaar, normaal gesproken, dan zal uh, Cocu bijvoorbeeld de nieuwe advocaat moeten zijn. Ja, moeten ze dan klaargestomd zijn? Nee, je hebt het over Cocu natuurlijk ook, Ernest Faber. Ja, dat zijn de twee uh, uh, nou ja, waar het misschien wel om gaat. Cocu heeft in principe een stapje terug gedaan, hè. gaat naar de jeugd weer van uh, PSV. Faber is assistent, maar Cocu heeft de deur wel opengehouden... dat hij misschien toch wel in een rol uh, als assistent... ook bij de eerste aftal betrokken zou kunnen zijn. Ik denk inderdaad dat dat wel uh, zal gebeuren, dat die twee gaan, uh, gaan helpen. En uh, nou ja, dan uh, zullen ze naar aanleiding van de resultaten van dat jaar... zullen ze bekijken wat ze doen. Het is wel beleid, ik bedoel, er zit wel een gedachte achter. Dat zie je ook niet zo vaak in de voetballerij. Uh, advocaat een jaar en dan uh, de weg open voor Faber en, uh, en Cocu. Uh, dat zou natuurlijk in principe voor langere termijn iets kunnen betekenen in voetbal... als het al bestaat, dat je een aantal jaren met mensen door kunt gaan... en niet dat je om de paar jaar weer moet switchen. Dus dat, dat ziet er op zichzelf op papier goed uit. Arno, we gaan uh, na de wijzigingen in het personele beleid bij het voetbal... gaan we eventjes naar het actuele voetbal van dit moment. Uh, RKC tegen FC Twente. Ik zei het al, bij rust stond het daar 1-1. inmiddels is die wedstrijd weer voortgezet. Tweede helft, Ronald van der Geer. Vier minuten geleden. Stand is nog altijd 1-1. Stand is dus al bij, bij Rust bereikt. Twente op voorsprong. Eigenlijk al vroeg in de wedstrijd door verdediger Douglas. Na een, een hele aardige actie. Die eerst nog van de lijn werd gehaald. Maar vervolgens toch in tweede instantie door de Braziliaan kon worden ingeschoten. Maar kort daarna het knullige verdedigen van Tien Dalli. Op aanvaller Schet van RKC. Een penalty, want het gebeurde binnen de 16. De strijd, zegt scheidsrechter Wiedemeyer legde de bal op 11 meter van Bosker. Die de zieke Michailov vervangt. En Ricky ten Voorde maakte voor de vierde wedstrijd op rij. Een doelpunt voor RKC. Het stopt nu weer met. Zachtjes regenen. Dat is eigenlijk ook iets wat in deze wedstrijd toch wel domineert. De weersomstandigheden. Maar Twente is eigenlijk de dominante ploeg. Zonder nou echt dominant te zijn. Veel balbezit. Wel wat dreiging. Kansen voor Fer en Chatley Maar weinig doelpunten. En RKC het reageert vooral. En in de counter is het ook nog met Nemet Heel dicht bij een doelpunt geweest. Nemet schoot de bal uiteindelijk naast de goal van Standard Bosker. En ook in de tweede helft is dit het spelbeeld. Twente valt aan. Twente probeert. Maar RKC loert op de counter. Het is 1-1 na 50 minuten. Ga ik weer verder praten met Arno Vermeulen. Arno, nog één dingetje over PSV. Hè. Die situatie, het aantrekken van een advocaat, dat is zeker. Uh, van Bommel, vrijwel zeker. Ga er maar vanuit dat het doorgaat, toch? Uh, proberen ze eenzelfde uh, situatie te creëren... als in de tijd met Guus Hiddink en Philip Cocu? Uh, ja, dat... de speler, belangrijke spelers... en natuurlijk een sterke trainer. Nou ja, daar lijkt het heel erg op. Hè. Van, van Bommel komt natuurlijk, dat is een kwestie van de handtekening zetten. En dan heb je met Van Bommel in, in wielentaal gesproken, natuurlijk een wegkapitein in het team, zoals Cocu dat ook was. Absoluut. Van Bommel is de aanvoerder straks bij PSV, is de man die het ook wel bepaalt. Uh, is de baas van de kleedkamer. Cocu uh, was dat misschien voor ons als buitenstaanders wat minder. Hè? Van Bommel is nog wat uitgesprokener dan, uh, dan Cocu. Maar de, de spelers in die tijd beamen toch wel dat, uh, dat de verhoudingen zo Lagen. Dus nee, voortborduren op uh, succes, zeker. Dat gaan ze proberen met de Advocaat en van Bommel. Ja, en als dat de ontbrekende schakels zijn in vergelijking met, uh, met afgelopen jaar, kan er natuurlijk wel wat moois ontstaan. Want uh, ga me niet vertellen dat er, geen, dat er geen potentie is in dat team. Dries Mertens, geweldige speler, en ze zijn er natuurlijk veel meer. Wijnaldum, nou ja, uh, kortom, PSV zal volgend jaar, uh, maar dat zeiden we afgelopen jaar ook al, kampioen moeten worden of op zijn minst de Champions League in moeten gaan. Het is in ieder geval zeker dat PSV voor de continuïteit kiest. Uh, dat is iets waar als je Groningen niet aan doet, de tweede zelf, de slechte tweede seizoen zelf, kost trainer Pieter Huistra de kop. Hij werd vandaag ontslagen. En directeur Hans Nijland wond er geen doekjes om. Groningen zag het niet meer zitten in Huistra. Niet voldoende vertrouwen dat de neerwaartse spiraal wordt omgebogen. En dan kan je eigenlijk maar één ding doen? Ja, als dat vertrouwen er niet is, dan hoe vervelend dat ook is... dan, dan kun je inderdaad maar, maar, maar één ding doen. Ik moet je echt zeggen, wij hadden eigenlijk... Ja, tot maandagavond nog wel de hoop dat we de zaak in stand uh, konden, konden houden. Ja, dit, dit, dit hoort en past eerlijk gezegd ook niet bij, uh, bij FC Groningen. En, uh, uh, nou ja, het is duidelijk, hè, de tweede seizoenshelft uh, slecht, uh, nauwelijks punten gepakt, uh, geëindigd op de 14e plaats. En één ding is zeker, er moest wat gebeuren. Hè. Op deze manier kon het simpelweg niet, uh, niet, uh, niet doorgaan. Goed, hij uh, gaat weg. Vorig jaar ging het, het boven verwachting goed. Dat was ook, dat was, ja, dat was ook een enorm verwachtingspatroon. Hè? En... Ja, dat is eigenlijk ook wel door de, door de club eigenlijk zo uitgedragen, ook door u zo uitgedragen. Ja, zeker. Eh, het was heel simpel, of heel simpel, dat is een hele lastige. De doelstelling was het bereiken van, van Europees voetbal. Het mooiste natuurlijk, rechtstreeks de ranglijst, plaats 5 in dit geval. Maar ook, dat mocht eventueel uiteraard ook via, via de play-offs. Nou, die, dat hebben we niet gehaald, dat is hartstikke, hartstikke duidelijk. Uh, maar uh, de veertiende plek uh, is natuurlijk ver beneden onze, onze, onze doelstellingen. Voor alle helderheid. Uh, uh, de doelstellingen die we altijd uitspreken op onze persdag... hebben we besproken met de technische staf en, uh, en, uh, en met de spelersgroep ook. Uh, uh, dus ieder stond daar stond achter. Uh, achteraf zegt Pieter ook tegen ons. Ja, ik had er toch wat meer voor moeten uh, gaan, uh, gaan liggen. Nou ja, wellicht heeft hij daar een, uh, heeft hij daar een punt en... Uh, ja, nou ja, zijn we toch in het, in het uitspreken van, uh, van deze doelstelling wellicht wat ambitieus geweest. Ja, nog een dingetje is dat uh, in het najaar, uh, daar hebben jullie gewoon nog uh, het contract verlengd. Ja, dat was in november en daar was ook alle uh, reden voor op dat, op dat moment. Ze hebben vorig seizoen geëindigd op de, op de vijfde plaats. Uh, we stonden op dat moment, uh, ik dacht, op de achtste plaats. Uh, dus we lagen aardig op, uh, op, op schema. Uh, een geweldige wedstrijden hier thuis gespeeld tegen uh, Feyenoord, Ajax en FC Twente om maar eens wat, uh, om maar eens wat te benoemen. Maar na de winterstop is het gegaan zoals het gegaan is. En dan zie je dat het, ja, het vertrouwen ver, ver te zoeken is. En ja, er gebeurt dan natuurlijk heel veel, ook met zo'n zo jonge ploeg. Ik denk dat we kunnen stellen, en ze horen trouwens ook, dat we in het halfjaar pal voor, voor Pieter zijn blijven, blijven staan. Maar ja, de, de, de constatering die, we, die ik je zojuist gemeld heb, ja, daaruit bleek dat je maar één ding kon doen. En dat was dit. En dat is hartstikke... Vervelend en waardeloos, kan ik je zeggen. Nou, dat was Hans Nijland, de baas daar bij FC Groningen. Arno, Groningen verlengt in november dus Huijstra's contract. Amper zes maanden later staat hij op straat. Dat is toch eigenlijk niet te rijmen. Nee, dat is niet sterk. Uh, Nijland uh, uh, kan praten wat hij wil, maar dat maakt hij natuurlijk niet terecht. Uh, dat is een, een slecht verhaal. Uh, ik vind eigenlijk dat je trainers sowieso niet te snel contracten moet verlengen. Hè. Dat je ook trainers bijvoorbeeld maximaal eigenlijk een jaar zou moeten contracteren. Ik vind het opvallend dat clubs soms trainers voor drie jaar vastleggen in voetbal... terwijl je weet dat het uh, zomaar afgelopen zou kunnen zijn. Maar oké, okay, ze doen het in november. En dan ineens uh, gaat het een paar maanden inderdaad minder. Hij roept nog, we hebben een half jaar pal gestaan. Nou ja, oké, okay. uh, hij, wo hij wordt nu toch weggestuurd... Het is, het is slecht van het beleid van, van Groningen. Uh, ze hebben drie belangrijke spelers laten gaan. Daar heeft Huistra ook last van gehad. Stenman, Grankwist, twee hele goede verdedigers, onderschat. Matafs, uh, de spits. En er is ook matig voor teruggekocht. Er is een trainer voor een deel verantwoordelijk voor, maar ook Henk Veldmaten als technische man bij Groningen. En ook natuurlijk Hans Nijland. Een paar verdedigers uit de tweede van Ajax. Is echt niet voldoende om in de eredivisie goed mee te kunnen komen. Een spits die tegenvalt. Dus uh, er zijn er meer die uh, eigenlijk gefaald hebben. Alleen die blijven dan zitten. Veldmaten, Nijland. En dan moeten de trainer weg. En ik moet eerlijk zeggen, hij maakte de laatste weken vooral wel een wat desperate indruk. Je had het idee dat hij het zelf ook niet meer zag zitten. Uh, dat is ook geen goed teken natuurlijk, want als de trainer het niet weet, dan weten de spelers het ook zeker niet meer. Dus je zag het in dat opzicht wel een beetje aankomen. Ja, maar wie is er nou eigenlijk bezweken voor de druk? Is dat Nijland of is het Huistra? Druk van supporters, sponsors, vijfde kolonne, de krant die daar machtig is? Nou ja, dat zal altijd uh, welke club wel een, uh, wel een rol spelen. Ik, ik denk uh, dat de leiding van Groningen echt wel het idee had... dat het uh, niet beter zou gaan volgend seizoen. Maar je kunt niet een zo opportunistisch beleid voeren dat je een contract verlengt. en dat je een paar maanden later alweer twijfelt of je dat wel heel goed gedaan hebt. Dan heb je of in november een fout gemaakt, of je hebt nu een fout gemaakt. Maar in ieder geval heb je fouten gemaakt. Dus wat ik al zei, uh, Nijland is, is directeur, dus ja, wie stuurt hem weg? Ja, Daar zouden we de spelers er een rol in hebben kunnen gespeeld. Nou ja, kijk, de, de, een, een leiding zet een thermometer in een elftal. En als ze merken dat spelers aan het weifelen slaan... maar wat ik al zei, iedereen die huisdra met regelmaat voor een camera zag staan... zag, zag ook dat hij uh, absoluut dolende was. En da, daar stond niet meer een man met veel zelfvertrouwen... die het elftal wel eens even uh, leiding zou geven. Uh, hij was wel geknakt uh, door de tegenslag van het afgelopen half jaar. En hoe dat dan komt, daar gaat het niet om. Het gaat er wel om dat je daar natuurlijk als club uh, niet sterker van wordt... Dus... Uh, hu Huis weg. Maar uh, Nederland en de anderen. Uh, nah, die hebben echt wel een probleem met hun eigen geloofwaardigheid, vind ik. Ja, en nu? Wie moet het nou verder gaan doen? Uh, Ronnie Jans bijvoorbeeld. Stop bij Herenveen. Is, ja, is ligt niet voor de hand. Ligt niet voor de hand. Dat is wel, wel snel na twee jaar. Uh, is eigenlijk bijna ongeveer de enige succesvolle trainer in de geschiedenis bij FC Groningen geweest. Want het is ook, ook geen makkelijke club. Uh, uh, kijk maar hoe vaak uh, daar trainers gewisseld zijn. Uh, maar het ligt niet voor de hand. Die wil zelf graag naar Duitsland. Uh, zal misschien ooit wel terug keren bij Groningen, maar nu nog niet. Het zou fantastisch zijn als het zou lukken voor een club als Groningen om bijvoorbeeld Fred Rutte misschien te lokken. Het lijkt erop dat Rutte bezwijkt voor de oliedollars. Hij is, hij is zich aan het oriënteren daar. Maar Rutte bij een club als Groningen, die zou wat kunnen opbouwen. Rutte is een fantastische trainer die misschien in de schijnwerpers in Eindhoven problemen had, maar ook bij Twente natuurlijk perfect werk heeft neergezet waar McLaren van heeft geprofiteerd. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat die toch wel heel hoog op een lijst staat en andere namen. Er zijn er echt niet veel, moet je denken aan misschien Robert Maaskant. Iets ander type dan Rutte, wat flamboyanter. Maar wel een man die natuurlijk in het verleden heeft laten zien dat het een, een, een talentvolle trainer is. Ja. En ik denk wel eens zou een Nederlandse club eens een keer durven... om bijvoorbeeld een man als Meulensteen bij Manchester United te durven benaderen. Iemand die nu al jarenlang uh, naast Alex Ferguson zit... die zal toch ook wel heel veel know-how hebben opgebouwd bij, uh, bij zo'n club. Hij heeft één keer in zijn carrière de kans gehad als hoofdtrainer in Denemarken. Dat mislukte. Maar uh, ik weet helemaal niet of hij geïnteresseerd zou zijn. Maar het zou toch wel mooi zijn eigenlijk als Meulensteen een keer... in de Eredivisie aan de, aan de slag zou gaan. Straks gaan we praten over een uh, club waar ze de technische directeur verslagen, uh, ontslagen hebben. Uh, Fouke Boy. Uh, maar we gaan eerst weer even voetballen, we gaan weer langs de velden. Laten we maar eens beginnen bij RKC tegen FC Twente 1-1. Ronald van der Geer, komt er nog een winnaar? Uh, ik vraag het me af. We spelen ja. inmiddels een, een uur. En je hoort aan mijn zucht misschien al dat het uh, niet het aanzien waard is deze wedstrijd. Beide ploegen komen eigenlijk niet uit de duels, kunnen de bal niet snel laten rondgaan. Waardoor er eigenlijk een middenveld schaakspel ontstaat... waarin soms de ene ploeg dan weer eens de andere ploeg de bal heeft maar het is onmogelijk eigenlijk voor beide om echt tot normaal aanvallend voetbal te komen. Laat staan is een keer te verschijnen in het strafschopgebied van de tegenstander. Dat valt RKC misschien niet eens zo heel erg aan te rekenen, maar van Twente verwacht je toch meer. Hoewel als je kijkt naar de resultaten van de laatste weken, dan moet je die verwachting misschien bijstellen. Het enige UA-moment vanaf de tribune is gekomen, nou dus een minuut of vijf geleden bij een kopduel tussen Ver en Duits. Ver van Twente, Duits van RKC, waarbij Ver heel duidelijk de elleboog gebruikte. Weliswaar niet als wapen, het was in in het duel, Dus ja, wat gevaarlijk inkomen. Daar kreeg hij dan een gele kaart voor van uh, scheidsrechter Wiedemeijer. Maar hij was zelf ook wel bang dat hij wellicht rood zou krijgen. En dat had dan wel een andere stempel op deze wedstrijd gedrukt. Nu probeert RKC er eens uit te komen om uh, Brabant te zoeken. Aan de linkerkant doorzien door Rosales. Dan uh, ver aangespeeld op het middenveld. Maar die levert weer kinderlijk eenvoudig in bij uh, Banjar. En is het nu de beurt aan RKC met Ten Voorde. Op gebied. Nee, met aangespeeld. Bal kan breed, dan moet Duits gaan schieten. Nee, dat lukt niet. Het lukt Meijer zo. Ook niet. Dan neemt Twente weer over halverwege de eigen helft met Jansen en Chatli. Chadley nu even uitgeweken naar de rechterkant. Ik moet zeggen dat Chadley in de eerste helft nog wel een voldoende haalde in zijn individuele acties. En de mogelijkheden die hij had waren allemaal eigenlijk links komen naar binnen en vervolgens met het rechterbeen schieten. Nou ja, over en twee keer naast. Dat is dan het resultaat van zijn acties. Maar er kwam tenminste wat dreiging uit. Maar verder zit er weinig dreiging in het spel van FC Twente. De wedstrijd sleept zich dus voort in de stromende regen in Waalwijk. Iets meer dan een uur gespeeld. En dat is 1-1. Daar hebben ze in elk geval twee doelpunten gezien. Henk Kok, bij jou en Leeuwarden, nog steeds niet gescoord. Hè? Is, is VVVK wel tevreden zo? Denken ze we maken het wel af in de thuiswedstrijd? Dat denk ik wel, van zeer zeker in de eerste helft was de nul bij VVV zonder meer heilig. En in die tweede helft, we hebben nu 18 minuten gespeeld, is het gewoon een dood katoen. VVV is wel de wat beter spelende ploeg, maar weet geen kansen te creëren. En in de eerste helft was het nog wel een klein beetje anders. Cambuur, voetbalde fris en enthousiast op de aanval, geen grote kansen. Drie kleine kansen voor Barto, de spits van Cambuur. En een hele mooie poging van Bakker van buiten de 16 meter Je Zag dat Gentenaar net iets te ver voor zijn goal stond. En bekeken uh, Schot, maar dat ketste uiteen op de lat. Maar de grootste kans in de wedstrijd, ik heb het al even gezegd, was voor Novoor. Van Boksen, de centrumverdediger van Cambuur, gleed onderuit. Novoor komt alleen voor de doelman van Cambuur, dat is Bizot. Maar hij wist niet wat hij moest doen. Hij kon kiezen tussen een stiffie, maar hij wilde misschien ook wel een stiffie geven. Toen bedacht hij weer, nou laat ik de bal eens breed geven. Er kwam helemaal niks uit, het was gewoon een prutsbal. En nu ga ik kijken naar de vrije schop van Turk. Dat is de middenvelder van Cambuur en dat is de beste man bij Cambuur. De vrije schop die komt laag in het 16 meter gebied. En die kan dan ook heel gemakkelijk worden weggekopt door Mewes van, van VVV. De bal blijft nog een beetje hangen in het 16 meter gebied. En dan prakt uit. die pakt overwege de helft. Van VVV pakt hij die bal op, maar is hem ook alweer kwijt. En staat VVV met man en man gewoon achter de bal. Ja, we, de dubbeltelling die speelt natuurlijk een belangrijke rol. Kambuur moet zondag uitspelen in Venlo tegen VVV. En als VVV hier de nul moet weten houden, ja, dat dus is VVV ongetwijfeld kansrijk in eigen huis. 0-0 en we hebben bijna 65 minuten gevoetbald. En kansen in de tweede helft heb ik absoluut nog niet gezien. Zojuist sprak ik met Arno van Meulen over het ontslag van de trainer bij FC Groningen. Utrecht is de man voor de lange termijn eruit gegooid. Fouke Boy wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Directeur Wilco van Schaik legt uit waarom Boy de wacht is aangezegd. Omdat we toch wel een verschil van inzicht hadden over het gevoerde beleid... en het toekomstige beleid bij Utrecht op technisch gebied. Dat is wederzijds? Ja, op een gegeven moment zijn we wel tot de conclusie gekomen dat je zoveel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 nou, dan ga je kijken hoe kan het? Hoe is dat uh, ontstaan? En hoe kan je het voorkomen? Wat hebben we ervan geleerd? Nou ja, als je daar te veel discussie over blijft uh, hebben met elkaar... over oorzaak en gevolg en toekomst... Ja, dan is er geen basis meer om met elkaar door te gaan. Hebben we het dan ook vooral over transfers? Uh, dat is één van de onderdelen, maar uh, dat, dat hele palet is heel breed. Vorig jaar uh, zijn er een x-aantal spelers, een stuk of zes, gaan lopen. Hè, vertrokken. Um, daar was Fouke Boy niet heel erg enthousiast over... Uh, is een in die zin te verwijten dat het een stuk minder is gegaan? Nou kijk, daar was niemand enthousiast over binnen de club. Maar het was gewoon noodzaak. Ik heb de cijfers gezien en dat kon niet anders. We moesten gewoon verkopen om deze tenten overeind te houden. En eh, niemand was daar blij mee, dus ook Voeken niet. Maar het moest wel, omdat eh, de jaren daarvoor eh, de noodzaak zo hoog was geworden... dat dat geld er gewoon in moest in de club. En, eh, nou, dat heeft ertoe geleid dat er verkocht moest worden, dus ja, het was gewoon noodzakelijk. Dus ja, wie kan je dat kwalijk nemen? Wordt ondanks dat hem toch verweten de mindere slechte, misschien wel prestaties van de afgelopen tijd? Nou prestaties van de afgelopen tijd op technisch gebied zijn wel onderdeel geweest uh, in onze besprekingen. En daar hebben we ook gewoon beide onze mening over gegeven. Maar uh, om het alleen daarop uh, af te rekenen of daar iemand op af te rekenen, dat, dat kan niet. Dat zou heel kort door de bocht zijn. Hij is wel de man achter uh, bijvoorbeeld het aantrekken van de Drie Zweden. Dat is uh, wat slecht ontvangen hier. Uh, hoe staat u daarin? Nou, ik denk dat de drie Zweden, dat heeft Foucault ook zelf gezegd... heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid voor genomen. Uh, aanpassingsproblemen hebben, de een doet het beter dan de ander. Geraint ontwikkelt zich de laatste tijd goed, uh, scoort, uh, begint echt stappen te maken. Martenson is gewoon een hele goede aankoop, goede voetballer. Uh, Nilsson blijft achter, nou, dat heeft Foucault ook gezegd. Ja, daar zijn we allemaal teleurgesteld in. Nilsson zelf ook, Geraint zelf ook. Ja, we hopen volgend jaar dat die de stappen gaan maken waarvoor we ze ooit hebben aangetrokken. Directeur van Schaik van FC Utrecht en Matthijs Westraat stelde de vragen. Arno, we gaan weer met jou verder praten. Ook hier kun je wel zeggen dat continuïteit in het geding is. Ja, maar het, het lukt bijna niet in het Nederlands voetbal... om heel lang met een technisch directeur uh, te werken. De, dat, die wil is er wel, maar uh, kijk maar waar het succesvol is. Martin van Geel is in Nederland een van de weinigen... die eigenlijk langere tijd wel bij een paar werkgevers... in die baan uh, uh, aan de slag is. En bij andere clubs gaat het vaak mis. Nou, Nu met uh, Foukeboy ook. Uh, Natuurlijk, transferbeleid is hij verantwoordelijk voor. Luko van is nog erg optimistisch over de drie Zweden. Volgens mij zijn het echt drie miskopen. Ook Gernd, want dat is een speler voor een 4-4-2-systeem. Uh, Mortensson is een speler die haal je in Nederland uit de, uit de eerste divisie. Uh, dus ze hebben echt afgelopen zomer wel de slag gemist. Foukeboy heeft het natuurlijk de, de, de, de jaar daarvoor uh, perfect gedaan. Hè. Uh, Mert en Strootman waren natuurlijk uitstekend aankopen. Je vraagt je ook af waarom ze afgelopen jaar van dat pad afgeweken zijn. In de Eerste Divisie waren uh, toen ook spelers te vinden. Uh, denk maar aan Duarte onder andere bij, uh, bij Sparta. Maar ik kan er wel veel meer op noemen. Die voor Utrecht uh, prima versterkingen geweest zouden zijn voor bijna geen geld. En uiteindelijk hebben ze geloof ik bijna 9 miljoen euro uitgegeven. En uh, ja, dat is onverantwoord als je kijkt naar de financiële positie van van FC Utrecht. Ook hierin moet je andere mensen wat verwijten. Frans van Zeumeren is de eigenaar, ongetwijfeld ook de man... die nu Foukeboy wegstuurt. Hij heeft zelf natuurlijk te weinig verstand van voetbal. En die, die, die had ook tegen Foukeboy uh, moeten zeggen... natuurlijk betalen wij geen 9 miljoen voor drie sp spelers uit Zweden. Ga maar, uh, ga maar eens transfervrij zoeken in, uh, in Nederland. Kijk maar wat Feyenoord gedaan heeft zonder geld. Die zijn tenslotte tweede geëindigd. Dus het is wel uh, het falen van, uh, van het beleid uh, en... Laten we ook niet vergeten dat Foekerboy niet alleen afgerekend is op die transfers, maar ook wel op het beleid ten aanzien van de... Trainers binnen de club. Ook daar is hij ongelukkig mee geweest. Tony Chatinier uh, heeft te weinig uit het materiaal gehaald wat er toen was. Het botste heel snel met Erwin Koeman. Die na een paar maanden vertrok vooral door een vertrouwensbreuk... tussen Koeman en Foukeboy. Uh, en ja, of Jan Wouters nou de gedroomde hoofdtrainer van Utrecht is... daar zijn er ook wel veel twijfels over. Daar had Foukeboy natuurlijk ook mee te maken. Maar dat was wel zijn pakje aan. Het is hem niet gelukt om een goede trainer voor Utrecht aan te trekken. Ja, je noemde net Jan Wouters. Hoe ziet zijn situatie eruit? Blijft hij? Nou ja, hij heeft een, een mondelinge overeenkomst met, uh, met Utrecht, maar... Dit maakt zijn positie wel ingewikkelder en misschien ook wel zwakker. Want je weet natuurlijk niet wie er komt bij Utrecht... maar het zou natuurlijk iemand kunnen zijn... Uh, uh, als ze daar een, een nieuwe persoon zoeken. Dus in plaats van boy is er al gezegd... dan zou het wel eens kunnen zijn dat je naar het Engelse systeem meer toe gaat. Ja, dan komt er dus iemand die en het technisch beleid bepaalt... en het uh, ook wel als een soort manager bij de club gaat functioneren. En dat betekent weer dat Jan Wouters dan eigenlijk... meer assistenttrainer wordt dan hoofdtrainer. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Als je nu... Uh, Co-Adriaanse zou halen. Ja, dat naam niet gereguleerd, hè? Maar dat, dat gebeurt, geloof ik, altijd. Hè? Ja, dat is waar. En, en sterker nog, Utrecht is al lang al in een vrije rij geweest, natuurlijk, met uh, Adriaanse. Via van Seumeren. Alleen uh, toen uh, had Adriaanse daar geen trek in. Maar het is natuurlijk wel heel logisch dat zijn naam Valt... een man uit de eerste lichting FC Utrecht-spelers hè, ooit... Uh, die, ik denk, 70-71, die dan uh, zou terugkeren. Hij heeft natuurlijk, uh, mag ik aannemen, wel gevoelens. co-Adriaanse, na het debakel bij Twente... zal hij toch nog wel wat willen laten zien in Nederland. Nou ja, dan, dan zou je hem kunnen benaderen. Ja, Adriaanse is dan natuurlijk iemand... die trainercoach gaat worden bij, bij de club. En misschien ook wel het technisch beleid gaat bepalen. En dat heeft dan weer consequenties voor Jan Wouters. Want die zou zich dan weer moeten schikken in de rol van assistent trainer. Kortom, Wouters zal niet blij zijn met het vertrek van Fouke Boy. Maar dat is een feit. Het is nu afwachten wat de nieuwe stap van Utrecht is. Adriaanse is niet goedkoop. Dus dan zal Van Seumeren wel weer de portemonnee moeten trekken. Maar een goede trainer uh, betaalt zich altijd uit. Die maakt spelers beter. Dat heeft Utrecht ontzettend hard nodig... Pas las ik een verhaal. Zeiden ze van ach, we hebben zoveel talent. De komende jaren krijgen we zo'n goed elftal. Ja, dat is natuurlijk onzin. Er staat eigenlijk een, een heel matig elftal. Ik denk dat niet één speler van Utrecht op dit moment op de transfermarkt geld oplevert. Echt niet één uh, die je zou kunnen verkopen voor, voor, uh, nou, voor een miljoen uh, aan het buitenland. Dus je kan eigenlijk die hele selectie op je balans bij Utrecht ongeveer wegstrepen. Dat elftal is eigenlijk bijna niks waard. Eén ding intrigeert me nog even Arno. Je zegt net uh, Adriaanse is niet goedkoop. Uh, Foukebooi was ook niet goedkoop hè? Nee, het bedrag van uh, zes ton uh, ja. uh, is natuurlijk genoemd. Uh, vier ton op kosten van Utrecht. Twee ton op kosten van een van de vele bedrijven van Van Seumeren. Nou ja, dat geeft wel een beetje de onervarenheid van Van Seumeren aan... in de voetbalwereld. Uh, je kan mij niet een dat Foukeboy niet voor de helft ook die baan zou willen invullen. Want het is natuurlijk toch een, een aanzienlijk bedrag... om als technisch directeur te gaan werken. Drie ton, dat is niet zo slecht. Dus zes ton is wel behoorlijk overbetaald, lijkt het, voor die, voor die baan. Maar oké, okay, daar zou niemand over gezeurd hebben. Als Utrecht nu natuurlijk gewoon uh, Europees voetbal had gehaald... dan is dat helemaal geen factor. En als spelers inderdaad ook dit jaar beter geworden zouden zijn... en als ze weer een aantal spelers naar het buitenland hadden kunnen verkopen... dat keert zich tegen je op het moment dat je geen succes hebt. Uh, en dat is nu het geval. En dan ligt ineens ook die zin. 6 ton op straat, want je vraagt je altijd af natuurlijk wie die bedragen laat, uh, laat lekken. Er zullen maar dat altijd mensen zijn die er belang bij hebben, toch? Die er belang bij hebben. En, uh, maar oké, okay, uh, 6 ton is een aardig bedrag... maar daar heb je co-Adriaanse nog niet voor. Arno, dank voor de verklaring van al het voetbalnieuws van vandaag. Arno van Meulen was dat. Gaan we weer naar Waalwijk, naar RKC FC Twente. 1-1, Ronald van der Geer. Wat mij opvalt, de tribunes zitten niet eens vol in Waalwijk. Hoe kan dat? Nee, dat is, dat is verrassend. Um, terwijl ik overigens nu naar een herhaling kijk. Het is 1-1, uh, maar dat was in een corner van uh, RKC. En uh, behoorlijk duw- en trekwerk in het uh, strafschopgebied van uh, FC Twente. Waar Wout Brabart, Wout Brama, toch echt het uh, shirt van ten voorde ze wat uittrekt. Nou, het is de meijer ontgaan. Even terugkomen op, uh, op jouw vraag. Um, ja, mensen moeten... Oh, weer een kans voor RKC, Maar weer heeft Bosca die bal. Nu kom ik echt aan de beantwoording van die vraag toe. Nee, mensen moeten uh, extra betalen voor uh, deze wedstrijd. Zit niet in de seizoenkaarten. Nou ja, dat zal Juist. een lokale zijn voor veel mensen. Om te gaan. Daarbij het aanvangstijdstip van 9 uur. Dat is niet echt een gezinsuitje. Oftewel uh, de kinderen, hè, pas om half 12. 12 uur thuis, uh, nodigt ook niet echt uit. Dus dit, dat ze de blokkades geweest zijn voor de mensen uit de Waalwijk om vanavond deze wedstrijd te bezoeken. Terwijl die er ook live op tv is. Dus ja, goed, dat is dan een, een extraatje. Uh, overigens uh, hadden die uh, mensen doelpunten van RKC kunnen zien als RKC wat uh, scherper was geweest voor de goal. Want uh, gek genoeg heb ik al verteld dat Twente ontzettend veel balbezit had. En dat uh, RKC ploeg is die wacht eigenlijk en reageert op balverlies van Twente. Nou, dat uh, levert de club zeker nog wel wat mogelijkheden op. En de enige eigenlijk mogelijkheden in de tweede helft zijn. Ook voor RKC. Hele aardig bal van Braber. Vanaf de rechterkant. De linkerkant straks op het gebied van FC Twente. En daar is dan Neemet van alles en iedereen weggelopen. Wil de bal met een curve eigenlijk de goal inschieten. Maar Bosker voorkomt dat. Raakt die bal nog net aan met, met de rug. En net weer een aardige aanval over de linkerkant met Van Peppe. Die de bal klaarlegt op de peddeltjes tip voor Ten Voorde. Maar alleen het schot van Ten Voorde in de handen van Sander Bosker. En daar kan ik echt niets van FC Twente tegenover zetten. Twente dat de jong eruit heeft gehaald. Hij is ziek geweest. Keelontsteking. En na nou, ook van wat last van de keel. Hij is vervangen na een uur spelen door Gleiner Plet. Eén keer is Plet in de buurt geweest van Zoet. Het zal niet verbazen dat dat met een hoge bal was, waar Zoet met de vuistjes er net iets eerder bij was dan Plet met het hoofd. Andere doelman, Sander Bosker, die dus de zieke Michailov vervangt, heeft het bal bezit, geeft de bal aan Tien Dalli. Dat gebeurt allemaal nog op de helft van Twente. Brama weer. RKC plooit terug op eigen helft en zegt nou ja, Twente kom maar. Het is tot nu toe niet gelukt met uh, vloeiend en in hoog tempo uitgevoerd aanvalsspel om er eens een keer echt doorheen te komen. En Brama ziet nu eigenlijk ook geen mogelijkheid. Weer terug naar Wisgehof, Weer terug naar Douglas. En zo uh, sleept deze wedstrijd zich eigenlijk voort. Na 73 minuten is het nog altijd 1-1. En Kok en Leeuwarden, gebeurt daar nog wat. Nou, de wedstrijd is in elk geval weer wat te leven gekomen. Ik kijk even naar uh, Magaia, die heeft de uh, bal afgespeeld naar de linkerkant. Naar Wildskult. Wildskult staat bekend om zijn de Russies, Maar ik heb hem in deze wedstrijd nog weinig gezien. Knal het schot! En dat gaat me net voor langs een schot van zo'n 20 meter afstand. Een paar meter buiten het 16 meter gebied. En dat was eigenlijk de eerste actie van uh, Wildskult die gewoon het uh, benoemen waard is. 0-0 is er nog steeds in deze wedstrijd. En de wedstrijd kwam weer wat tot leven. Omdat Cambuur dacht, ja ja, 0-0... Als we een doelpuntje kunnen maken, dan moeten we toch maar even een doelpuntje maken. Een kopbal van Dissels hebben gezien. Een poging van Schepens vanaf de linkerkant met de rechterbeen net naast. En ook Barto was weer dichtbij een doelpunt na een voorzet van Vostermans. Maar Vostermans en Barto, Vostermans gaf al een goede voorzet. Maar Barto werd nog net even in voldoende mate gehinderd. door Vostermans van, uh, van VVV. Ja, en zo staat het nog 0 tegen 0. En een grote kans. daar krijg je dan als Cambu gaat aanvallen. En dan krijg je de counter van VVV. Oushebo ging door naar de achterlijn. zag dat Berghuis goed vrij stond. net binnen het 16 meter gebied. Maar wat doet Berghuis? Die schiet de bal tegen de binnenkant van de paal aan. En via de binnenkant van de paal kwam de bal weer in handen van uh, Bizot. We krijgen nu de nodige wissels. We moeten nog uh, 13 14 minuten voetbal en hier in Leeuwarden 0 tegen 0. En daar zal vooral VVV gezien die twee grote kansen en dat ze de 0 nog hebben wel tevreden mee zijn. Eerder vanavond werd NEC tegen Vitesse gespeeld. Een wedstrijd dus in die play-offs voor dat ene ticket voor Europees voetbal. Het stond bij rust 1-1. Eindstand was 3-1. 2 voor NEC, 0-1 door Hofs, 1-1 door Voor, dan Boni met 1-2. 2-2 door Scheunen. een strafschop en 3-2 door Van der Struik. Een eigen doelpunt, speler van Vitesse die scoort dus. Bijzonderheid van vanavond, de wedstrijd werd in de tweede helft ook nog een kwartiertje onderbroken. De scheidsrechter stuurde de spelers naar de kleedkamer want het begon te onweren. Na afloop van de wedstrijd sprak Jan Rolfs met de maker van het eigen doelpunt met Frank van der Struik. Frank, je gezicht staat op onweer. Uh, jullie zijn heel boos. Ja, dat kan je wel zeggen. Als we beginnen bij de strafschop. Vond jij het een strafschop? Nee. Voor mij werd ingespeeld door Sheune. En dan, uh, hij wou voor mij op uh, een beetje op een bergkam manier die wegdraaien. Zeefuik. Ja, Zeefuik. Een beetje om me heen, uh, die ballen. Nou ja, uh, hij, uh, hij draait weg en hij pakt pak mij vast en uh, hij trekt mij naar beneden. De dus schijf geeft, uh, geeft een penalty. Nou ja, <lacht> wat moet je doen als iemand je naar beneden trekt? Dan denk ik denk niet zo, je kunt vallen. Nou, als je een penalty geeft, nou ja. Hij zei tegen mij, dan moet je maar slimmer zijn. Nou, ja. Ik denk als je die beelden terugziet, dan uh, zal hij hem achter de horen krabben, denk ik. Dan het uh, andere moment, daar was je ook bij betrokken. Uh, beschrijf eens uh, hoe jij het hebt beleefd in het veld. Uh, ja, de bal was afgeslagen, hij komt weer terug. Uh, hij komt tegen Piet aan, uh, Piet uh, tegen mij. En, uh, ja, ik, uh, ik hou hem gewoon voor de lijn, uh, uh, schiet hem weg. Ja. En, uh, maar niemand had het in de gaten. Dezelfde NRC-spelers NS liepen al terug gewoon, uh, om opnieuw te beginnen. Hij begint gegeven moment, uh, zegt de grens dat de uh, zonder ineens met, na een minuut met zijn hand omhoog. Met zijn vlag. Ja, dan zegt dat het goal is. Nou ja. <laughs> nou, hoe moet je dan... Nou, uh, ja. Hoe hulpeloos voel je je dan? Ja, ja je kent wel door de zakken. Uh, ja, ja. Je, je, je kan moeilijk de uh, Scheid die maakt zijn beslissing. Uh. Tot aangeven van de assistent, want eigenlijk is het niet te zien. Ben je dat met mij me eens? Ik weet niet, ik heb de beelden niet gezien. Maar als ik zeg dat hij niet erin zit, dan zit hij niet erin. En, uh, nou ja, kijk. <laughs> Bekende verhalen. Schreeuwen om, om een sensor in de bal, om een bionisch oog, of visuele hulpmiddelen. Ja, inderdaad. Ik denk het wel. Uh, kijk, uh, dit kan heel beslissend zijn. Uh, we hebben er wel twee uitdoelpunten. Alleen, uh, je vliegt een wel met 3-2. Terwijl je met 2-1 kan winnen, terwijl er niks aan de hand is. Nou ja, door die twee fouten. Van de scheids en van de grensrechter Nou ja. Maar ik denk, uh, ik denk wel, uh, we hebben net in de kleedkamer ook gezegd... Ik denk dat het alleen, ons alleen maar scherper maakt voor, voor zondag. En, uh, ik denk dat zondag een heel hete uh, Vitesse kan uh, te wachten staan in, in, in Gelderdoom. En uh, met publiek erachter dan, uh, zullen ze een heel hete avondje uh, te komen. Een verontwaardigde en toch strijdbare Frank van der Struik van Vitesse... de maker van het beslissende eigen doelpunt. Uh, Vitesse dus uh, op 2-3 uh, achterstand heeft nog die thuiswedstrijd te gaan. En dat weet ook de trainer van de tegenstander NEC. 3-2 is dan jullie voor als jullie naar de Gelderdome moeten. Het was een ouderwets heet avondje tussen NEC en Vitesse. Ja, er zaten een hoop ingrediënten in die uh, het voetbal aantrekkelijk maken. Hoe kon het een tikkie ontsporen in de tweede helft? Uh, nou, ik denk dat het ontsporen op zich redelijk meeviel. Uh, wat mij wel uh, is opgevallen, had ik vooraf al, uh, al aangegeven. Kijk, uh, Vitesse is een ploeg met een internationaal karakter. Dat kun je aan het type voetbal zien. Dat kun je ook aan het gedrag zien. En uh, een scheidsrechter die, uh, ja, die had, uh, moest alle zeilen bijzetten om het in het gereel te houden. En uh, ja, daar waar ik er wel eens op hamer uh, tot overdrevens toe... dat ik graag wil dat iedereen zijn hoofd erbij houdt... Uh, ja, dan zie je dat niet bij iedereen terug. Er zijn, laten we het over die tweede helft hebben, drie momenten geweest die, die bepalend zijn geweest. Um, er is de overtreding van Van der Struik op Amieu, maar Vitesse mag door en scoort. Wat is jouw mening daarover?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 En de goal die, als je de beelden terugziet, geen goal was. De bal was niet in zijn geheel over de doellijn. Nou, ik vind dat je, als je dit soort dingen... Hè, want ze zijn uiteindelijk misschien wel cruciaal. Maar ik vind als je dit soort dingen gaat bespreken... Dan moet je eh, bij wijze van spreken... Alle uh, beslissingen die er wel of niet genomen worden, alle acties die er op het vel plaatsvinden, moet je gaan beoordelen. Nou, als ik uh, kijk naar het hanteren van de regels. Hè, we hadden het over dat internationale karakter, blijven liggen, tijdrekken. Uh, daar hadden andere straffen op kunnen staan dan, uh, en nu niet uitgedeeld werden. Nou, dat ga ik ook niet allemaal zitten bespreken. En dat is met dit ook. Hij was er wel of niet overheen. Ik heb het sowieso niet kunnen zien. Konden kon we me wel overkijken, dat snap je. Uh, en op dat moment wordt die beslissing genomen. En het c Fuyk geval, de strafschop? Ja, hetzelfde verhaal. Het is hetzelfde verhaal. Ik bedoel, uh, uh, uh, Je kunt ze cruciaal noemen, maar als er op een gegeven moment twee of drie uitgestuurd worden bij de tegenstander, ja, dan zijn dat ook cruciale momenten. Nou. Is dit een goede uitslag om mee naar Arnhem te gaan? Hm? Dat lijkt mij wel, ja. Nou, heldere taal van Alex Pastoor, de trainer van NEC. En straks gaan we praten met John van der Brom, de trainer van Vitesse... waar de stoom bij uit de oren kwam. Maar eerst weer eventjes naar RKC tegen FC Twente. Ronald van der Geer. Nog een minuut of tien. Het is 1-1 bij RKC Twente. Maar het had eigenlijk gewoon 2-1 moeten zijn. Net een aanval van RKC. En RKC is echt de enige ploeg die nog mogelijkheden krijgt in de tweede helft. Opgezet door Nemet zelf. Door de as van het veld. Gecombineerd met Braber. Ja, toen liep hij met Brama in zijn rug richting Bosker. Brama nog net met een teentje tegen die bal. Waardoor Bosker kon ingrijpen. En dus eigenlijk de 2-1 voor RKC kon voorkomen. McLaren gaat nog ingrijpen in de slotfase. Haalt Leroy ver naar de kant. En brengt Quincy die promes in het uh, elftal. Dat is de aanvoerder van het tweede, van het belofte team van uh, FC Twente. Groot talent, maar of die nou echt het verschil gaat maken in een dolend elftal. Want daar kun je toch wel van spreken in de tweede helft. Twente is eigenlijk helemaal niet zo heel onaardig aan deze wedstrijd begonnen. Nu een balletje richting Plet, maar uh, zoet is er eerder bij dan uh, de aanvaller van uh, Twente. Twente is niet zo heel onaardig begonnen, kreeg eigenlijk ook de betere kansen. Maar is na de 1-1 eigenlijk een beetje ingezakt, alsof dat als een mentale dreun kwam. En was toch zeker niet knock-out. Nog wel wat mogelijkheden gehad, Chatli met name. Ver nog een keer overgeschoten. Maar in de tweede helft is er van Twente helemaal niets te noteren. Ja, dat de ploeg ontzettend veel balverlies leidt. En uh, dat het twee, drie spelers van uh, Twente gunt om aan de bal te komen. En dan is men echt de bal kwijt. RKC speelt ook niet briljant. Maar in de counter, in het uh, zoeken van momenten, is uh, de ploeg gewoon beter. En creëert het uiteindelijk toch nog wat gevaar. Twente met uh, Brahma nu op de helft van de tegenstander door de as van het veld. Naar links, Chatli heeft dan weer zoveel ruimte nodig... dat hij de bal uh, kinderlijk eenvoudig verspeelt. Een aanvaller schet, schet dan met een moeilijke bal. Banjar, ja, ook RKC... Uh, uh, sorteert hier, uh, of uh, blinkt niet uit in uh, schoonheid hoor qua voetbal. Want ook deze bal gaat over uh, de zijlijn en dus levert RKC ook weer kinderlijk eenvoudig in. Nee, het is een uh, wedstrijd van niks die nog uh, acht minuten duurt en een 1-1 tussenstand kent. Ik heb het nu beloofd, het verhaal van John van der Brom, de trainer van Vitesse. Uh, Vitesse dat met 3-2 verloor bij NEC. Jan Holst sprak na afloop met de trainer van Vitesse. Wat tot rust gekomen, John?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 ja, schandalige avond, denk ik, niet alleen voor ons... maar gewoon voor alles wat voetbal uh, mooi maakt, uh, gaan we dat rechtzetten. Vele op ophef dus over een paar scheidsrechtelijke beslissingen. Winnen uh, de doelpunten dus van NEC leverde veel discussie op de bal... zou de doellijn niet gepasseerd zijn. En op de beelden was het niet te zien dat het een doelpunt was. Natuurlijk, scheidsrechter Brama met zijn reactie. Ja, nou inderdaad, net wat u zegt vanuit camerapositie. Maar ja, die camerapositie staat niet op één lijn met de doellijn. En, en ik moet eerlijk zeggen, het is, het is gewoon heel lastig te zien of die bal geheel en al over de lijn is. En mijn assistent die staat daarvoor, die staat dus op één lijn. En die heeft dus geconstateerd dat die bal geheel en al over de lijn is. En mij dus het signaal geeft van doelpunt. Ben ik dan eigenwijs als ik zeg dat uw assistent de enige is geweest die dat heeft gezien? Nee, maar dat, zeg ik, dat mag u zeggen. U hebt de beelden ook gezien. En uh, zeg maar of die bal geheel en al of de lijn is. Ik kan het vanuit mijn positie en vanuit de, de positie van de camera niet beoordelen. Nee, dat begrijp ik. Maar als u het nu terugziet, blijft u dan bij uw mening? Ja, ook dan zeg ik van... Uh, als, als, het, als het zo moet zijn, dan moet je een camera op één lijn hebben. En die, uh, die hebt u niet, die heb ik ook niet. Die had alleen mijn assistent. En die geeft het oordeel van uh, bal geheel en al eroverheen. Het verwijt is ook, na afloop van, van spelers, van trainers... Um, hij, zo, hij ging zo laat met die vlag omhoog. Dus het moment was eigenlijk al vervlogen. Hij had twijfel. En bij twijfel moet je hem niet geven. Nee, uh, ik heb mijn assistent dus naar de tijd gesproken. En er was voor hem geen enkele twijfel. Alleen ik kan me voorstellen dat een assistent in deze... dat hij van zichzelf een bevestiging zoekt. En dus dat heb ik liever dat hij, uh, dat hij één of twee seconden te later is... of later is in de ogen van jullie. Maar wel met een goede beslissing dan, uh, dan andersom. Dus in deze uh, ondersteuning mijn assistent beetje tegen btw-in? Te nee, nee, nee. Want uiteindelijk uh, het is altijd naar het altijd na het oordeel van de scheidsrechter en naar het oordeel van de assistent. En als jullie mee beelden kunnen tonen, wat aangeeft. hebben we het toch getoond, meneer oh. Brama. Ik moet eerlijk zeggen, nee, want de, de, het beeld wat jullie mee tonen is niet uh, uh, op de achtergrond. Overtuigend genoeg? Nee, niet overtuigend genoeg. En, en uh, totdat dat beeld er niet is, bleef ik achter mijn assistent staan. En dat was Erik Brama, de scheidsrechter bij NSC tegen Vitesse. Tumultueuze wedstrijd. Dus Ronald van der Geer, die wedstrijd waar jij naar kijkt. Is niet zo tumultueus, Er Gebeurt niet zoveel. Nee, daar worden geen kamervragen meer over gesteld. Uh, Gio. en daar zal ook niet uitgebreid worden nabeschouwd. Of uh, misschien toch, omdat het is 1-1 uh, met nog vier minuten te spelen. Ja, het spel van Twente dat roept natuurlijk al de laatste weken vraagtekens op. Er moet vertrouwen komen, we moeten weer gewoon gaan voetballen. Maar het is duidelijk dat McLaren is op zoek naar de juiste samenstelling. En dit elftal bulk niet van het vertrouwen, durft al niet te voetballen. Ja, dan, dat is al een heel slecht uh, uitgangspunt natuurlijk. En uh, hij heeft uh, weer geschoven ook in zijn opstelling. Speelt nu eigenlijk met Jansen. Normaal gesproken lopende middenvelder aan de rechterkant. Als een soort valse rechtsbuiten. Moet dan naar binnen trekken om ruimte te maken voor Rosales. Maar ja, daar komt eigenlijk helemaal niks van terecht. Brahma is er nu ook nog uitgegaan gegaan. is in uh, de slotfase zijn vervanger. Maar dit uh, elftal zwoegt en ploegt. En normaal gesproken zou je zeggen, ja dat trekt uh, Twente thuis wel recht. Maar ja, Twente is dit jaar in uh, de eigen vesten ook niet onklopbaar. En dat zal er ook het gevoel zijn van... Uh, RKC Wel belangrijk natuurlijk voor Twente dat het die uitgoal heeft gemaakt. Want het is natuurlijk wel zo dat er uiteindelijk Europese regels gelden voor dit duel. Twente heeft overigens wel een mogelijkheid gekregen. Net de eerste van de tweede helft. Na een doorkopbal van Chatley Een kans voor Jansen om van dichtbij te schieten. Maar die bal ging uiteindelijk naast de goal van Zoet. Nu nog een aanval van RKC. Heel snel even kijken. Want daar gaat Van Peppe aan de linkerkant diep. Maar dat is gezien door Rosales. Nog drie minuten en de extra tijd. 1-1 in Waalwijk. In de strijd in de nakel de competitie om promotie degradatie speelden de Graafschap en Den Bos vandaag hun eerste wedstrijd. In Den Bos werd het 0-0 in een wedstrijd die het aanzien nauwelijks waard was. Rob Fleur sprak daarover met een van de spelers van de Graafschap. Ja, Jury Roze, zeg jij het maar, het is 0-0. Maar wat moeten we ervan vinden? Ja, snel vergeten. Het is een hele matige wedstrijd. Uh, van twee kanten, denk ik. Dus uh, verdienen ook geen winnen. Het wedstrijd uh, was net zo slecht als het weer. Ja, zo soket ook het bestellen, ja. Nee, het was heel, heel matig en een, uh... Ja, we waren allebei niet in staat om uh, fatsoenlijk voetbal op de mat te leggen. En dan is 0-0 logische uitslag, denk ik. Uh, zondag weer, wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, ja, dan gaan we gewoon winnen. We moeten het thuis gewoon afmaken. Kijk, in principe uh, speel je een dramatische wedstrijd, maar je speelt gewoon gelijk in de zijde, Dus uh, je moet het thuis gewoon winnen en dan, is de, dan ben je rond ronde verder. Als ik goed heb geteld, heb ik één kans gezien in de voorlaatste minuut voor Den Bos. Nou, ja, nou, ik moet zeggen dat wij ook wel in de eerste helft een kans met Maaike de kopballetje, die ging net naast. Maar uh, ja, inderdaad, uh, weinig kans. En uh, wat ik al zei, 0-0 is een uh, logische uitslag, denk ik. Dan ben jij met andere spelers vroeger hadden we een trainer, Bert Jacobs. Die zijn hotse knotse begonnen, ja. ja, ja die, die ken ik nog wel, ja. ja precies. <laughs> ja, meer ja, je niet van maken, denk ik. Is dat, hoe vervelend is dat voor jou? Want jij wel voetballen? Ja, iedereen wil voetballen. Dus uh, niet alleen ik. Maar uh, dit was gewoon een wedstrijd dat heel weinig waren heel weinig lukte. En uh, dan krijg je dus zo'n pot. Zag je het al in het begin gebeuren? Nou ja, ik moet zeggen dat het, het modderde in het begin ook al een beetje aan. En er kwam niet echt, uh, niet echt vaart in de wedstrijd. Er uh, gebeurde eigenlijk heel weinig. En uh, ja, uh, zo is het tot 90 minuten doorgaan. Vele dachten jullie gaan het in één krant maken. Ja, dat hadden we ook wel gewild natuurlijk. Dat, uh, dat hadden we met een, uh, met een heel goed gevoel uh, naar zondag kunnen. Uh, maar ja, thuis gewoon, uh, moeten we gewoon drie punten pakken. Het blijft een vervelende uitslag hoor, 0-0. Ja, nee, dat weet ik. Je moet eigenlijk gewoon een goal maken in de uiterste maar dat hebben het niet... is een Cup systeem Precies, maar we hebben het ook niet afgedwongen. Dus uh, dat kan je, ook niet, uh, kan je ook niet zeuren, denk ik. Lukt dat zondag wel? Op de eigen Vijverberg? Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Uh, dan gaan we vol, vol, vol, vol op de avond, denk ik. ik van van ja, nou, het is op zich een degelijke ploeg, maar ja, Den boys heeft ook heel weinig laten zien vandaag. En uh, wij moeten het thuis gewoon afmaken. Ja, het, het was een pier naar voren en een pier weer terug. Ja, precies. Nee, de tweede helft probeerde nog wel iets rustig te voetballen. Het was wel wat beter als de eerste helft, maar het hield niet over. Als je, jou in, als je dat in Engeland zegt, een kleine stijve nek als je op dat minder veel slaat. Ja, nee, precies. Dat, dat is een beetje Engelse derde divisie, denk ik. Ja. Dat is aardig getypeerd. Ja, ja laten we dat maar houden. De Gaaschap Den Bos dus 0-0 in diezelfde nacompetitie werden eerder vanavond twee andere wedstrijden gespeeld: Helmond Sport tegen Eindhoven 1-0 en Willem II tegen Sparta 2-1 en een Leeuwarden, een eredivisionist, tegen een eerste divisionist: Cambuur tegen vvv Henkok. We zitten in de laatste seconde van de wedstrijd. Ik heb nog een tweetal de hoeskoppen mogen aanschouwen van Kambuur. heeft helemaal uh, niks opgeleverd. Het is een uh, zeer teleurstellende wedstrijd. VVV heeft in de eerste helft een nauwelijks aangevallen. Was vooral uit op de nul. Maar heeft in zijn totaliteit toch de beste kansen gehad in deze wedstrijd. Zojuist nog een goede mogelijkheid voor uh, McQuire. En nu uh, Frouin Liesveld in elk geval voor het einde. Dus de eerste wedstrijd tussen VVV en uh, Kambuur in Leeuwarden is keindigd in 0 tegen 0 McQuire, wilde ik nog even zeggen, kreeg nog een hele goede kans. Maar het was bijzonder doelman van Cambuur die dat lage harde schot gewoon buiten de paal en tikte. En Almendaal waren toch in de tweede helft de beste kansen voor VVV. Novoort, althans in de eerste helft de goede kant voor Novoort. Maar in de tweede helft Berghuis nog tegen de paal. En die goede kant van McGuire. Mogelijkheden, enthousiast Cambuur in de eerste helft met mogelijkheden voor Barto. En één keer een van, bekeken schot van Bakker tegen de lat. Teleurstellen, 0 tegen 0. Maar voor Cambuur en VVV is 0. 0 beter dan 1-1. Blessure tijd bij RKC tegen FC Twente. Ronald. Ja, dat kun je dubbel uitleggen. Ja. De extra, extra tijd van de wedstrijd. Of uh, er is even tijd om een blessure te behandelen. Uh, dat laatste geldt bij die 1-1 stand. We zitten in de extra tijd van twee minuten. Maar weer een moment in dat uh, strassopgebied van RKC. De corner is van Schet vanaf de linkerkant. En Martina probeert zich uh, los te maken. Onder meer van gleiner Plet En wordt door Plet gewoon naar de grond getrokken. Dat heb ik al eens eerder geschetst. Dat dat uh, gebeurd is in het strassopgebied van uh, FC Twente. Het gebeurt nu weer. En de reden dat uh, we even stil zijn. Is dat uh, Martina daar wat bij geblesseerd geraakt is aan het onder been, nu inmiddels wel opgelapt is. Ik denk, nou ja, dan loop ik weer snel het veld in. Ja, dat is eventjes uh, niet volgens de regels. Dus zegt uh, Wiedemeyer, uh, naar de kant, jongen. Uh, ik roep je wel als ik je weer nodig heb. Oftewel, uh, gewoon even wachten op het seintje. En dan moet RKC even met 10 man verder. Uh, we gaan verder overigens met een uh, scheidsrechtersbal. Want uh, Wiedemeyer heeft het spel stilgelegd op het moment dat Twente het balbezit had op het uh, middenveld. Omdat hij zag dat Martina geblesseerd in dat uh, strassopgebied lag. Nu mag Martina komen. Heeft RKC de bal van Twente teruggekregen. En gaat Dros nog een keer een lange bal naar voren trappen. Richting de helft van FC Twente. Daar uh, wint uh, ten voorde het kopduel. Maar kan Rosales uh, wegwerken. Jansen ontvangen. Plet inmiddels. Vijf meter over de middenlijn. Aan de rechterkant. Plet met het uh, balbezit. Drie RKC'ers om hem heen. Ja, dan wilde hij hem diep geven op Reusler. Maar uh, Reusler ging niet diep. En dan gaat zo'n bal gewoon over de achterlijn. En komt er nog een doeltrap aan voor uh, Jeroen Zoet. De keeper van uh, RKC. Die dus in de tweede helft helemaal niet zo druk heeft gehad. Ongetwijfeld op een andere avond had gerekend. Na de 5-0 en 4-0 Nederland. ...die RKC leed tegen FC Twente in deze competitie. Als u niets meer hoort, gaan we zondag verder. Ja, dat is ook zo, want hier is het eindsignaal. 1-1 is het geworden in Waalwijk. Dan nou gaan wij aan het einde van deze uitzending nog even naar het turnen. Want na de strijd in de rechtszaal was het nu aan turnster Céline van Gerner zelf. Ze moest vormbehoud tonen op de balk... ...om met concurrenten Wiyomi Massela te kunnen strijden om één Olympisch startbewijs. En de eerste kans op vormbehoud was vanavond tijdens het EK in Brussel. Een reportage van Edwin Cornelissen.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 Het aller, allerlaatste deel van haar oefening. Ja, helaas mijn afsprong. En dat zag je ook, dat ze daar uh, ook een behoorlijke landingsfout maakte. Dacht, eigenlijk dacht ik shit. <laughs> Vanwege zo'n mooie oefening en dan zo'n afsprong uh, inderdaad, erachteraan. En dan wachten op het cijfer, dat is, uh, dat is killing. Daar staat ze, in afwachting van haar score, Celine van Gerner. Zal het genoeg zijn voor vormbehoud, of toch niet? Ik denk, dit wordt randje, dat dacht ik. Celine van Gerner wordt omarmd door haar Olympische rivale Wayomi Mancela.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 Maar dat kan natuurlijk wel een soort van kentering ook in de kansen uh, teweeg brengen. Aangezien uh, Slim van Gerner wat opbrug de laatste tijd uh, uitzonderlijk goed doet. Nou, kijk, het mag duidelijk zijn dat ook bij de eerste afweging natuurlijk al gekeken is uh, naar meerdere toestellen bij het bepalen van de aanvankelijke uh, weging. He, dus dat is geen nieuw fenomeen. Uh, daar wordt naar gekeken. Het worden wel spannende weken, dus hè?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 De strijd om het Olympisch ticket ligt dus nog open. Celine van Gerner en Wyoming Marcela komen zondag nog een actie op het EK. Van Gerner plaatste zich voor de toestelfinale op brug en Marcela deed dat op sprong. Het lukte Oranje niet om zich te plaatsen voor de landenfinale. Nederland eindigde als negende één plaats te laag voor kwalificatie. En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Nog maar even de belangrijkste uitslagen uit het voetballen. RKC tegen Twente eindigde in 1-1 en NEC Vitesse 3-2 om een euro. Europees ticket. Zondag zijn de returns. En in de promotie-degradatie na competitie. Daar werden vier wedstrijden gespeeld. Den Bosch, De Graafschap, 0-0. Willem II, Sparta, 2-1. Helmond Sport, Eindhoven, 1-0. En Cambuur, VVV, 0-0. En ook daar zondag de returns. Dan zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgenavond zijn we er gewoon weer om 10 uur. En zo meteen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Ik wens u nog een prettige avond. Geniaal en chaotisch. Het eerste is leuk als iedereen gelijk gaat spelen. Orkestleider, arrangeur en componist. En hou nou op met dat kreng. Luister zondagavond naar de documentaire De Geniale Chaos van Boy Edgar. Ga er maar bij staan. Het is een prachtige show. Met uniek jazzmateriaal uit vervlogen tijden. Zondagavond, 9 uur, Boy Edgar in Holland Doc Radio.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 Dat is spreek.nl van Pieter Vrijters. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Dit is Radio 1.